Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Russen hebben de Oekraïnse havenstad Odessa gebombardeerd. Dat is opvallend. Gisteren hebben Rusland en Oekraïne onder toezicht van de Verenigde Naties een akkoord getekend. Door dat akkoord kan er weer graan vertrekken uit Odessa naar landen in Afrika en het Midden-Oosten... Dat akkoord komt door de aanval direct weer onder druk te staan, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. De Oekraïners zeggen dat wat er nu gebeurt is dat, dat een klap is in het gezicht van de Verenigde Naties. Want de Verenigde Naties waren ook betrokken bij de ondertekening van het akkoord. En ook van de Turkse president Erdogan. Ja, want hij probeert ook te bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. Dat land heeft nog niet gereageerd op de aanval. In Californië is een van de grootste natuurbranden van het jaar ontstaan. In een nationaal park tussen San Francisco en Las Vegas is in minder dan 9 uur tijd ruim 4000 hectare afgefikt. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Veel bewoners in de omgeving zijn geëvacueerd. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. En door heel Europa staan files door al het vakantieverkeer. De Franse Route du Soleil gaat het inmiddels weer wat beter... maar vanochtend hadden vakantiegangers op sommige stukken zo'n drie uur vertraging. Ook op de snelweg richting Spanje en bij tunnels in Oostenrijk en Zwitserland is het super druk. Wie weet waar Johnny Polaroid is gebleven? Hij was een bekend gezicht in het uitgaansleven in Haarlem. Hij ging de kroegen af om rozen te verkopen en tegen betaling Polaroid-foto's te maken van bezoekers... Sinds de lockdowns is hij spoorloos en hij wordt gemist, zeggen deze kroegbazen. Het werkte wel altijd iets los bij mensen. Als hij langskwam, dan was het toch even poseren of even een grappig proostmomentje. Dat wel iets leuks. Er zijn nog steeds mensen die naar hem vragen van... Hey, uh... Ja, dus hij wordt echt wel gemist. Ja. Hij wordt zeker wel gemist. Maar ja, sinds corona heb ik hem niet meer gezien. En degene die daar het meest van baalt is Sander. Hij was vaste klant. Ik denk wel dat ik over een paar honderd zit. Jij hebt een paar honderd foto's gemaakt met Johnny Polaroid. Hoe was het voor jou als hij de kroegbazen binnen kan lopen? Ja, was een feestje. Dat was de, de, de, de suiker in mijn mojito, als het ware. Je krijgt het weer nog af en toe wat stapelwolken, maar het is wel droog en er is veel zon. Het is een graad of 22 in het noorden. In Zuid-Limburg kan het wel 27 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Till she 14 came, diamond in the back, sunroof top, waiting for the to shoot going shop, Jack prays the back, just knocking other socks. Cause now in the hood he's. Till one ring came, Jody blew a spark. Fine about Judy 'round the corner in the park, flipping like a dipstick. Hip to the news, practicing the rain, bellowing the blues. Jack post the confidence swift like a skate. Yo, Jody, yo, gotta go, gotta date. Padlock, Jody screaming, wait, wait, wait, don't worry, her. He replies, I'm keeping the faith. I'm keeping i keep the, man. the man. do the baseball with you again, yo, I never do the baseball with you, cause your hoochie coo was so smooth, is it such a sin to let, let me in, hooked by your ever so shyness, broke that bush, heard you from Flatbush, mm -hmm. ran after you, caught you, brought you to Long Island, stylin' for a while mm -hmm. in my hut, I was gonna cut for a pack, a silly crack pack, they try to play me new, plug when you disconnect, I try to touch your hair, you say no, yo, I try to touch your this, you would say no, is it cause you want my financial flunk? first you gotta please be nice and easy but i guess you want that inverse. so i stamp plug first to see we got a serious block turn the other way ooh, what do i spot i'm hoping hey love who sent that the trace had a stash of apache with a body that's sick all to the eight now you wanna swing forget the rap yo black sheep sing you're bad, you're bad, you're band honey your your dip your band your band your band by the preacher man You played yourself a stool out of me, a step. Never mind, love. The faith is being kept. The faith is being kept. The faith is being kept. The faith is being kept. Ja, beginperiode uh, van uh, deze radio uh, CFM. Toen was uh, De La Soul uh, helemaal een en... Uh, Onderweer met de single Me, Myself en I. En ook uh, deze mocht het best wezen. Met een heel aparte intro wat je juist hoorde even na drie uur. Dat was uh, Keeping the Faith. Het is uh, inderdaad uh, het tweede uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Met uh, vandaag uh, de stagiair op uh, jan Hoe gaat het met hem, met de stagiair? Hartstikke goed hoor. Ja, hè? ja, ja. Ik, ja, ja, ja, ik, vind ja. Wel, ik bedoel, ik luister, ik bedoel, zondagavond dat programma van jou, uh, dat, dat red ik nooit. Oh nee, ben je in slaap gevallen? Daar slaap ik al. Maar ik vind het leuk je stem weer te horen. Die hoort echt op de Zandvoortse radio. Dankjewel. Wat dat betreft ben ik blij dat je er weer bent. Goed, tweede uur Zandvoort op zaterdag... met prachtig weer buiten en op het strand natuurlijk. Even voor de mensen die in Zandvoort zijn... u bent van harte welkom op het circuit Zandvoort... want daar worden vandaag de DRT-races verreden, diverse. Is dat gratis? Uh, dat is gratis entree. Oh, oké. Okay. Ja, nou. En uh, dat, dat uh, is leuk. kan je ja. even, gewoon even een kijkje nemen van uh, in ieder geval autoliefhebbers. Uh, over. Uh, ja, een kijkje op het circuit. En uh, zoals het er nou bij ligt. Want het gaat uh, binnenkort op slot. Want dan gaan de, voor, gaan de voorbereidingen beginnen. Voor natuurlijk de Formule 1. <coughs> uh, goed, tweede uur, zoals gezegd. Uh, wat gaan we doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En er zijn de, de, de, ja, deze week, ieder weekend wel uh, evenementen in Zandvoort... die uw aandacht uh, verdienen. Dus uh, daar staan we om half vier stil bij van de evenementenagenda. Verder hebben we het tweede uur natuurlijk diverse Zandvoorts nieuws... in het kort berichten. En over een tweetal platen hebben we... Uh, het, het, het, het is, Zandvoort is natuurlijk niet ontgaan afgelopen dinsdag... dat het nieuwe verkeerscircul ja, verkeerscirculatieplan, noem ik dat dan maar... Want... Uh, in werking is gegaan. En dat, dat natuurlijk uh, op die dag, die hele drukke dag... ook uh, de nodige problemen uh, uh, heeft opgeleverd. Daarover, over de tweetal platen... een uh, reportage van onze collega's van NHTV. En uh, ook daarin uh, stelde, vroegen ze, uh, ze aan uh, de verantwoordelijke wethouder... Martijn Hendricks van Jong Zandvoort... hoe hij er als wethouder tegenaan kijkt. Ik zal versteld staan van zijn antwoord. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende uur ook te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En als je mee wilt kijken, zfm-live.nl, zfm-live.nl, kijk je live mee. En nee, ja, er kijkt iemand uh, op dit moment uh, live mee. die heeft nog een versoepplaat ook, hè, geloof ja. ik, uh, albert Klopt. Ja, welke, welke gaan we draaien? Ja, het is een goede, hoor. Ja, he, uh, ja, ja, ja. Uh, het ja, uh, het ja, is ja. een live-uitvoering en uh, ja, ik, uh, de, deze aanvraag uh, honoreren we ook met plezier. Uh, dat, is, dat is meer uit mijn tijd. Uh, u kent het ongetwijfeld. Emerson, Lake en Palmer. Met de klassieker Peter Gunn. 1977. Toen uh, brachten ze deze single uh, live uh, in uh, Montreal. En die aankondiging van deze plaat blijft toch altijd helemaal goud, hè, Albert Jan? Ladies yeah. and gentlemen. Emerson. Lake En Palmer. Zo is het maar net met uh, Peter Gunn, uh, hoor. Dus nou, zo dadelijk gaan we het hebben over het uh, parkeerbeleid. Maar uh, eerst gaan we nog even een plaatje dan weer uit smijtijd draaien. Hè? Dat klinkt net even anders. Uh, hier is de Game Gang. lekker op het strand ligt en deze muziek hoort, nou, dan uh, kan je je dag toch niet meer stukken. Je hoorde de Kenkeng en uh, Closest Ping in Heaven. Ja, nou, je dag kan uh, wel stukken als je dan nog uh, moet parkeren als je naar het uh, strand toe gaat. Uh, albi's dan. Ja. Of dat je dan uh, een inwoner bent van Zandvoort en uh, je denkt van, nou, ik uh, ben eventjes uh, weg, even naar mijn werk en ik kom weer terug. Verrek, geen plek meer. En dan moet je zelf door het dorp heen rijden. We moeten kijken of je nog een plek kon vinden. Ja. Betaald, hè? Maar je kan beter doorrijden tot 10 uur en daarna is het gratis. Ja, dat scheelt weer. Want uh, ja, uh, het zal niemand zijn ontgaan in Zandvoort. Want de gemeente Zandvoort denkt niet dat de parkeerchaos van afgelopen dinsdag in de badplaats... een direct gevolg was van het veranderde parkeerbeleid. Sinds 1 juli mogen badgasten en dagjes mensen betaald parkeren in de wijken... waar voorheen alleen vergunninghouders mochten staan. Maar het probleem was vooral asociaal gedrag. Al dus wethouder Martijn Hendricks van Jong Zandvoort. En je, zal met elk parkeerbeleid hebben, uh, en je zal met elk parkeerbeleid hebben dat er minder sociale mensen zijn die hun auto midden op de stoep neerkwakken. Wat gaan we doen? Ik heb uh, geen idee waar het vandaan komt. Ik wel. Oh. Ik word gebeld. Oh. <lacht> dat is, is goede muziek. Wat, wat gaan we doen? Wat eh, goeie... nummer was dat, uh, Albert de uh, Beatles. Beatles. I want to dance with you. I want to dance with you. Oké, okay, ga Goed. door hoor met je Terug, terug, terug <laughs> naar de trieste realiteit van afgelopen dinsdag. Onze collega's van NHTV reisden af uh, naar Zandvoort. om uh, de wethouder Martijn Hendricks van Jong Zandvoort. om een reactie te vragen. En uh, het zal u verbazen hoe, wat de reactie van onze wethouder was. Op het strand veel badgasten, in het dorp veel blik. Zandvoort liep gisteren chaotisch vol. En dorpsbewoners hebben er nu nog last van. Als ik uh, straks weg wil, dan uh, moet ik 20 minuten lopen naar mijn auto. Om hem daar op te halen en dan uh, mijn weg te vervolgen. En dan hopelijk als ik dan vanmiddag weer thuis kom, uh, dat ik wel ergens in de buurt kan parkeren. En dat is precies wat veel Sandvoorters al voorspelde. Sinds kort mogen de toeristen namelijk ook in hun straten vlakbij het strand betaal parkeren. We gingen eigenlijk ochtends vroeg al, veel auto's door de straten, op zoek naar parkeerplekjes. Alles stond vrij snel vol rondom de boulevard. Ja, En dan krijg je gedrag van tegen het verkeer inrijden, hoge snelheden. Omdat de grote parkeerterreinen in het dorp al snel volstroomden, werden in de wijken elk plekje benut. Zoals blijkt uit de vele foto's die zijn gemaakt. Er staan auto's wel links als rechts. Eh, daar waar ze mogen staan en daar waar ze niet mogen staan. En dat is onder andere een belemmering ook voor de, voor de hulpdiensten. Als er bijvoorbeeld een huisje achter mij in de brand zou staan... of iemand eh, moet afgegeven worden met een redvoertuig van de brandweer... kan hij er gewoon niet langs. We zagen inderdaad precies tussen mijn buren... En ons uh, zagen we een auto staan. En deze auto uh, ja, die heeft lange tijd heeft hier gestaan. Dus ze houden zich ook aan, niet aan de NP'tjes? Nee, het staat duidelijk, uh, zoals u kunt zien, op de grond. Uh, niet parkeren, inderdaad. Ja. De gemeente ziet nog niet direct een verband tussen het parkeergedrag van de badgasten en het nieuwe parkeerbeleid. Nee, want het probleem was niet dat mensen uh, in een parkeervak parkeerden en daar betaalden. Het probleem is dat mensen uh, op de stoep parkeerden, op inritten in parkeerden, gewoon asociaal gedrag uh, uh, laten zien. En daar kun je alleen maar met handhavers op aftreden. En dat zul je in elk parkeerbeleid zul je hebben dat er nou helemaal ook minder sociale mensen zijn die hun auto gewoon midden op de stoep neerkwakken. Bewoners moesten ook zelf wel veel verder weg parkeren, soms wel twintig minuten verder weg. Dat zou kunnen, dat zou een element kunnen zijn van het nieuwe parkeerbeleid. Want inderdaad in sommige wijken was bewoners parkeren, is nu betaald parkeren en zijn die wijken ook wat groter gemaakt. Zoals in Zuid of bij de parkbuurt. Um, dus daar kan inderdaad een effect van het parkeerplaats zijn dat je verder moet lopen voor een parkeerplaats. Dat zijn ook die signalen die we ook meenemen naar de evaluatie in oktober. Persoonlijk hou ik mijn hart vast uh, straks als het uh, op een weekend is met mooi weer. Ja en uh, de wethouder uh, Martijn Hendricks uh, werd uh, geïnterviewd door uh, NH Nieuws. En dat uh, bij het raadhuis uh, bij, het bij uh, de Kleine Krocht. Nou had hij het op dat moment had hij het over uh, a <klaar> gedrag. Wat gebeurde er? Ik weet niet of het jou opgevallen was bij de video. Maar ja, er reed op dat moment reed er een auto tegen, tegen het verkeer in... waar hij ja. niet in mocht rijden. Er stonden alleen fietsers en bronfietsers mochten erin... bij de kleine krocht. En wat deed die auto op dat moment dat hij het over asociaal gedrag had? Die reed gewoon die straat in. Geweldig. geweldig. Ja, ja. Wat Ik, wij, wij hadden afgelopen dinsdag in de Van Spijk hadden we uh, uh, een, een noodgeval met een, uh, met een ambulance. En de, in de overgestelde richting reed net een bus weg uh, vanaf het station. Dus die kon daar niet langs. En uh, de mensen van de hulpdienst waren natuurlijk naar het pand binnengegaan. En uh, die moesten dus even wachten. Uh, totdat de volgende bus kwam, die ging erachter staan en die kon dus ook niet. Met het gevolg dat er een heleboel auto's uh, zich daarachter ophoopten. En dus op de weg gingen draaien waar het nou nauwelijks meer kon. Omdat aan de weerskant een auto's stonden uh, geparkeerd. Dus dat was ook een, een heerlijke uh, uh, vertoning om het zomaar eens te zeggen. Dus wat de wethouder hier zegt asociaal gedrag, dat is helemaal niet waar. Dit, uh, dit zijn directe gevolgen van het uh, nieuwe parkeerbeleid. Oké, okay, nou uh, tot zover dus het, uh, over het uh, parkeren uh, in Stadvoort. Zullen we maar even vrolijke plaat gaan draaien? Dan, uh, Doe dat. dan? Ja, hè? Ja, ja, ja, ja. Ik denk uh, uh, dan draai ik deze en dan komt het wel weer goed, toch? Yo. En dat is niet het enige wat je hier in Zandvoort kunt doen. Twisting by the pool. Maar uiteraard ook heel veel leuke andere dingen. Dat hoor je zo dadelijk in de evenementagenda. Dus die doen we elke week op zaterdag en soms ook op zondag. Zo rond en nabij half vier. Maar eerst heb je deze elektriciteit nog van me goeds. Er is al lang iets aan de hand. En de reden, dat ben jij. Ik ben niet wie ik was, ik dans op de op twee tickets naar Parijs. Wat dacht je van mij? Ik zet alles opzij wat eerst zo belangrijk was. Ik zit maar te staren vrienden en vragen waar ik vannacht weer was. Maar ik kan jou niet ontwijken. Ik kan er toch niet omheen. Ik hoef het niet te begrijpen. Maar het zit in mijn systeem. Dit is elektriciteit Ik voel de vonken springen Tussen jou en mij Daar zit voort van binnen Ik weet je voelt het ook De spanning is te hoog Komt steeds dichterbij Wij zijn elektriciteit oh -oh, -oh, oh oh De spanning tussen jou en mij Oh oh oh, -oh. Ja wij zijn elektriciteit oh -oh -oh -oh. Tussen jou en mij I, I, I. Mijn lichaam verdoofd Ik sta onder stroom Alleen jij die dat begrijpt Kijk hoe het leven daar. Van Antwerpen tot Amsterdam Ik voel die zenuwen baby's zelfs in een ander land Ik wil ontdekken en snappen en voelen hoe je dat doet Chill laat me lachen, we dansen, dit is precies wat ik zoek Want als ik A zeg, dan zeg jij B en andersom Jij bent een explosie, samen zijn we de bom Niemand kan ontkennen dat je hoort bij mij Het is een feit, ze zien dat wij elektrisch zijn Want dit is elektriciteit Ik voel de vankers springen tussen jou en mij Daar is het van binnen ik weet je vol de dood, de spanning is te hoog. Kom steeds dichterbij, wij zijn elektriciteit -oh -oh -oh -oh. De spanning tussen jou en mij -oh -oh -oh. Ja wij zijn elektriciteit -oh -oh -oh -oh. De spanning tussen jou en mij Ik kan het toch niet omheen. Ik, Ik hoef het niet te begrijpen, begrijpen. Maar het zit in een systeem. Want dit is elektriciteit. Ik voel het vlam kan springen. Dus zij jou en mij. Daar is het vlam van binnen. Ik weet je voelt het trouwen. De spanning is te houden. Want steeds dichterbij. Hij is een elektriciteit. Ook weer zo'n leuke Nederlandstalige plaats. Populair in uh, Nederland en België. de Paul, Cigna en uh, Olivia. En elektriciteit zo vlak voor uh, de evenementenagenda. Want uh, ja, het is uh, zomerseizoen, dus zal wel druk zijn met de evenementen Albert Jan. Ja, maar ik pak er wat highlights uit. En uh, je hoeft niet ver te gaan in de toekomst. Want uh, de, de, je hebt er, uh, bijna elk weekend, uh, dat, dat is al gebleken de afgelopen weken. Elk weekend was er wel wat te doen. Uh, zo ook dit weekend al, uh, zoals ik al eerder in het programma meldde. Vandaag races op het circuit. Uh, de DNRT, de Dutch National Racing Team uh, races. Uh, hele dag uh, gezellig laagdrempelige uh, autoraces. Uh, dus als u in de buurt bent en u hoort ze rijden. Schroom niet, ga even naar het circuit en bekijk de races van dichtbij en de mooie kombochten. Want uh, ja, binnen, over een week of vijf is het alweer zover, hè? dan komen ze weer uh, naar Zandvoort. Dus het circuit gaat dicht, want uh, er moeten natuurlijk van allerlei tribunes worden opgebouwd en de voorzieningen getroffen worden. Dus uh, er wordt een hoop getimmerd en uh, gedaan, dat gebeurt nu al trouwens. Uh, maar wat u dan, als u naar die races bent geweest vandaag, uh, dan kunt u vanavond gezellig naar uh, Zandvoort live op het strand. Dat wordt georganiseerd door Cosmico Beach en Mango's Beach Bar. Uh, 20 Plus is uh, de entree. En uh, uh, uh, dat is uh, van alles en nog wat DJ's, uh, noem maar op... Uh, heerlijk, uh, het is de tweede concert alweer uh, in de serie van drie. De volgende is op 14 augustus. Dus liefhebbers, zet dat vast in je agenda. 14 augustus, de derde keer Zandvoort Alive. Maar vanavond is het dus ook uh, een feest. Uh, voor meer informatie kijk even op www.zandvoortalive.nl www.zandvoortalive.nl Verder uh, hebben we natuurlijk uh, het Zandvoorts Museum ook altijd actief. Ik zou zeggen, kijk voor hun uh, uh, evenementen en uh, uh, exposities. Even op hun website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Dan gaan we naar, natuurlijk uh, volgende week uh, vrijdag. Dan is het weer tijd voor de Ibiza-markt. Een markt geïnspireerd op de hippische markten van Ibiza. Een hippiemarkt waar, waar ongeveer 70 moderne hippies originele hippie en bohemien producten aanbieden. En dat is die 29ste van 12 tot 6 uur. Dus de Ibiza markt, de volgende is 29 juli van 12 tot 18.00 uur. En dan, ja, dan begint natuurlijk ook het grote feest, Pride at the Beach. Want dat gaat dan in dat weekend Zandvoort bruisen, laten bruisen van diversiteiten. Pride at the Beach vindt dit jaar plaats op zondag 31 juli tot en met dinsdag 2 augustus in Zandvoort. Het programma van Pride at the Beach, onderdeel van Pride Amsterdam, is dit jaar diverser dan ooit. Van parade tot kerkdienst en klassieke concerten van lezingen en poëzie tot knallende feesten in het centrum van het Zandvoort en het op het strand. Met enerverende optredens en spraakmakende tentoonstellingen op de boulevard en in het museum. Met uiteraard gevarieerde activiteiten voor 5-jarigen, 15-jarigen, 25-jarigen, 50-plus-jarigen en 85-jarigen voor elk wat wils. Pride at the Beach organiseert de zesde editie van het gelijknamige festival op zondag 31 juli aanstaande tot en met dinsdag 2 augustus in de badplaats. Uh, in Zandvoort is een bad- en raceplaats die staat voor diversiteit en verdraagzaamheid. De organisatie, ondernemers, gemeenten, sponsoren, vrijwilligers, ambassadeurs... hebben wederom de handen geslagen om deze boodschap uit te dragen. Zandvoort wil laten zien dat je hier als inwoner en toerist... altijd in vrijheid en veilig uh, zelf, jezelf moet kunnen zijn... in alle seksuele en genderdiversiteiten. Voor meer informatie over het Pride at the Beach gebeuren in Zandvoort verwijs ik u even naar de website www.prideatthebeach.com. www.prideatthebeach.com. En wat ook absoluut nog even het vermelden waard is, is dat op 1 augustus we ook een Pride at the Beach live muziekfestival hebben. En dat is op het Raadhuisplein. Hou dat ook even in de gaten. Alle festivals die beginnen om 8 uur s'avonds avonds en de toegang is gratis. En voor de jazzliefhebbers onder ons alvast even een verwijzing naar zondag 7 augustus. Want dan is er Jazz at the Beach. Ja, Jazz at the Beach. De ouderen onder ons kunnen het driedaagse evenement nog goed herinneren van vroeger. Maar nu is het de Beach Club 10 die het organiseert op zondag 7 augustus. Het begint smiddags om half twee, mooie tijd. En de toegang is gratis. En dan hebben we het natuurlijk over Beach Club 10. Jazz at the Beach bij Beach Club 10 op 7 augustus aanstaande. Tot zover. Nou, mooi is uh, dat dat uh, ook weer terug is. Maar uh, jazzliefhebbers kunnen uiteraard ook uh, bij uh, onze radio terecht. Uh, Albert-Jan, want uh, morgenochtend weer tussen tien en uh, twaalf... Uh, uiteraard CFM Jazz. Eén van de alleroudste programma's vanaf het uh, begin uh, van de radio uh, te horen. Nog even een ander dingetje. Ik uh, hoorde jou net over Sanford Life. Zei je nou dat het vanavond was? 24 juli. Dat is uh, morgen. Dat oh, is morgen. Oh, sorry. Ja, morgen. Mor ja, wordt ook gezellig vanavond. Ja, vanavond. Nee, ja vanavond nee, je je wordt heel ook gelijk. heel gezellig. Al die data. Uh, die maar uh, morgenavond zijn er morgenavond, uh, twee ja. podia bij die uh, divers strandpavioens. Uh, en onder meer ook onze eigen Dion Sydney zal uh, gaan draaien. Die kennen we uiteraard van het uh, vrijdagavondprogramma... Uh, wat hij uh, samen met uh, Jeroen Koper uh, presenteert. Elke vrijdagavond uh, te horen hier bij uh, CFM. En verder uiteraard ook uh, de Zandvoortse DJ. En ook begonnen bij, uh, bij deze radio trouwens. Uh, dat is uh, Raymundo. Dat is morgenavond met Zandvoort Live. amies pura tentación que yeah.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 En dat was uh, Rolf Sanchez en uh, Mas, Mas, Mas. En uh, nog even een vraag aan jullie uh, heren. Oh. Kennen jullie uh, de house-opa uit, uh, uit ja, Arnhem? Johan de Vries. Ja, Johan de Vries. had een heel Ge artikel. En die geweldig. Die is uh, reten populair uh, geworden. Ja. En uh, die gaat uh, al die uh, dancefeesten af en dergelijke. En morgen gaat hij uh, richting Ibiza. Ja. Ja, gisteravond was hij ook nog uitgebreid uh, bij uh, onder meer uh, Hart van Nederland. En uh, okay. andere, andere zenders uh, was hij aanwezig. 90 jaar, uh, Albert-Jan. En uh, lekker genieten van uh, de dancemuziek uh, ja, op uh, de diverse festivals bijvoorbeeld ook Sanford alive zou die zomaar bij kunnen staan trouwens. Ja Albert Jan, doe hem dat maar eens nou, hè? <laughs> op je negentigste. <laughs> ja, nee. als, als ik het haal, zal ik het daar doen. Ja. Oh ja, daar ja. Nou, ook ja. Ja, zal je bellen. <laughs> Noteer jij hem uh, binnen. Ja zeker. Oké, okay, heel goed, heel goed, heel goed. Nou, morgen gaat, uh, gaat uh, de house open uithalen. Uh, lekker uh, naar Ibiza, dus uh, ja, toen dacht ik even, aan deze plaat natuurlijk, hè. die gaan we voor de house open draaien. De Binga Boys en weer Going To Ibiza. Reten populair, de, de house-opa, Johan de Vries. En we're going to Ibiza. Nou, omdat hij morgen gaat uh, draaien, we inderdaad uh, de single van de Banger Boys speciaal voor hem. Ik was van de week even aan het neus in de top 10 in Spanje. Nou, toen kwam ik deze plaat tegen. Ik dacht, nou, die kunnen we wel eens draaien. Dr. Belido en uh, Papa Joe en uh, Señorita hoorde je. En uh, ja, als ze het toch over gezellige muziek hebben... we hebben altijd uh, de muziekfestivals... Uh, ...in Zandvoort, die zorgt voor extra gezelligheid. Er komen er volgens mij nog een paar aan. Maar hoe zit het nou eigenlijk met die muziekfestivals, albert Jan? Goed dat je dat vraagt, want muziekfestivals, bedoel ik denk, dat ze zijn er altijd. En uh, uh, geweldige festivals. Alleen het is natuurlijk geen vanzelfsprekendheid dat die er zijn. En daarvoor gaan we naar Stichting Zandvoortse Evenementenplatform. Uh, kort gezegd ZEP. Zet zich al decennia lang in voor een bruisend dorpscentrum tijdens de zomermanen. Onder de titel muziekfestivals, Zandvoort organiseert ZEP dit jaar acht uiteenlopende evenementen. Afgelopen weekend hebt u daar getuige van kunnen zijn. Verzorgde de stichting de feestelijke omlijststing van de traditionele parade van de historische Grand Prix. Momenteel maken 13 horeca-ondernemers in het centrum deel uit van deze stichting. En dat zijn uh, met name de, de, de Café Anders, de Klikspaan, Café 4, Café Mio, Grand Café XL, Laurel en Hardy, Lunchbreak, Restaurant Maru, Chin Chin, Friends, Bas, Brasserie Zin, Noble Tree Café en het Wapen van Zandvoort. Ron Brouwer van La, uh, de Café Laurel en Hardy is al bijna 20 jaar nauw betrokken bij ZEP. Het steekt hem wel eens dat veel mensen alle festiviteiten als vanzelfsprekend ervaren. Ik kan je verzekeren dat dat niet vanzelf gaat en behalve zweet ook veel geld kost. Daarbij komt dat de regelgeving steeds ingewikkelder wordt. Zo erg zelfs dat je er specialisten voor in moet huren. Die ontwikkeling is al een tijdje gaande en dat is er na corona alles behalve minder op geworden. Vroeger ging het al bijna vanzelf en mocht bijna alles... maar tegenwoordig moet je overal een vergunning voor hebben. Alles minutieus formuleren en een apart veiligheidsplan inleveren. Iedereen bemoeit zich ermee. De gemeente, politie, brandweer en noem maar op. Ik moet erbij wel zeggen dat de welwillendheid groot is... en dat we altijd prettig samenwerken. Kortom, het wordt steeds ingewikkelder... en de ambtelijke samenwerking met Haarlem... heeft er natuurlijk ook niet eenvoudiger op gemaakt... Daarnaast zijn de kosten die overstijgen vaak de inkomsten en het valt niet mee om elk jaar de eindjes aan elkaar te knopen. Dat bezoekers hun drank bij de supermarkt betrekken in plaats van bij de organiserende horeca helpt natuurlijk ook niet. Maar daar is niets aan te doen, want je moet het natuurlijk wel vrij toegankelijk blijven houden. We worden al jaren gesteund door onder meer het innovatiefonds van Holland Casino en zonder hen hadden we het zeker niet volgehouden. Daarbij is er de aanhoudende druk om duurzame, kwalitatief betere evenementen te organiseren. Maar dat is zonder extra geld natuurlijk onbegonnen werk, aldus Ron Brouwer die potentiële sponsors oproept om contact te zoeken... met de stichting Zandvoorts evenementenplatform ZEP. Inmiddels hebben deze zomers al drie succesvolle evenementen... dankzij ZEP onder de paraplu van muziekfestival Zandvoort plaatsgevonden. Uiteraard het Tropicana Festival Dancing in the Street... en afgelopen weekend dus de Historic Grand Prix Parade. Er staan er nog vijf op het programma. Op 31 juli tot met 2 augustus is het eerstkomende grote evenement natuurlijk de Pride at the Beach. En op maandag 1 augustus is het Pridefeest op het Raadhuisplein... waarbij de drankverkoop verkoop door ZEP wordt geregeld. Op 6 augustus wordt verspreid over het dorp de Amsterdamse avond gevierd... met uitsluitend Nederlandstalig repertoire en een keur aan zangers... die het Amsterdamse levenslied een warm hart toe dragen. En op 27 augustus volgt Yves Berendsen het nodigt uit... Puntje, puntje, puntje, waarbij de Zandvoortse zanger als gastheer en met eigen band centraal zal staan. Yves ontvangt onder meer Xander de Busonier, O'Geen, Sven Versteeg... en diverse andere artiesten op het bij voorbaat afgeladen Raadhuisplein. Vervolgens verzorgt Zep tijdens het weekend van het Dutch Grand Prix... in samenwerking met Zandvoort Beyond... de programmering en feestelijke ambiance in het centrum. En zaterdag tot slot, 24 september tot slot, wordt het uh, seizoen dus stijl afgesloten. Met het Oktoberfest, veel bier en toepasselijke live muziek. Je zou dan niet moeten denken dat deze stichting een keer... Uh zou moeten stoppen met bestaan uh, um, omdat ze het geld niet meer rond kunnen krijgen? Nee, het hoort er gewoon bij. Je bent een uh, toeristenplaats en uh, je moet zorgen ook uh, in de avond voor uh, wat uh, reuring natuurlijk, uh, Benno, toch? Oh, ja, zeker, zeker. En ik, ik zat me nog eigenlijk af te vragen: van waarom doen ze het er eigenlijk nog? Waarom gaan ze eigenlijk nog ja. door? Als het zoveel moeite en, en geld kost. En dat er, uh, dat er eigenlijk geld. En, moet. en overal vergunningen en nog een keer vergunningen, ja. veiligheidsdossiers. Uh, uh, uh, noem maar op. En, en, en uh, vrijwilligers die de zaak in de, in de gaten houden. Het, er komt nogal wat kijken op het festival. Dat geeft Rob, uh, Ron Brouwer ook aan. Door al die nieuwe regeltjes en vergunningen... vroeger kon je gewoon een beetje in, uh, in, in huren voor je kroeg... en je betaalde hem even onder de tafel. <lacht> Alsjeblieft, maar dat waren nog eens gouden tijden. <lacht> nou, je hebt het inderdaad over een beetje voor je kroeg. Uh, ze kiezen er ook nu uh, veel vaker uh, voor om het uh, op één plek uh, centraal te houden. Hè? Niet meer bij, uh, bij elke deelnemende kroeg uh, een podium en artiesten... Dat bespaart ook weer kosten. Eén groot podium bij het Raadhuisplein. En dat verzorgt door alle cafés die ook meebetalen. Zeg maar. En ook meedoen in de drankomzet van dat podium. dan. Dat is op zich wel een goede zaak dat ze dat zo oppakken. En mede daardoor kunnen ze dat ook volhouden. Nou binnenkort krijgen we ook nog... Yves Behrensen nodigt uit. En dat brengt me meteen bij zijn uh, nieuwe single. Hij is uh, gisteren uitgekomen. En wij draaien wel op de Sanfors Radio. Hier is de nieuwe Yves. Hier is vanavond. Ik kwam hier zomaar binnen lopen. En zag je al meteen. Ik keek je aan. Wou met je praten. Maar jij was niet alleen. Je ogen vragen dichter. als jij We komen hem inmiddels heel vaak tegen, ook op de grotere festivals, onze eigen Yves Berense. Dit was zijn nieuwe single. je hoorde vanavond. Nou ja, wij zijn nog niet bij vanavond hoor, zodra dadelijk het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Met onder meer de kwalificatie van de Formule 1 in Frankrijk. I was walking down the street, concentrating on truck and ride. I heard a dark voice beside of me. And I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.